Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Voor de politiek zit de vakantie erop. En het wordt meteen een spannende week voor de formerende partijen. Deze week moeten PVV, VVD, NSC en BBB beslissen of ze er samen uit gaan komen. En Geert Wilders heeft er vertrouwen in. Ik zou jokken als ik zeg dat het makkelijk is gegaan. Maar vaak onder tijdsdruk lukken dingen misschien nog. Dus ik hoop dat het wel helpt dat we die deadline naderen. En ik denk ook dat we wel hopelijk allemaal voor goede wil zijn om er ook uit te komen, maar makkelijk is het niet. Ja, over eigenlijk alle onderwerpen is er nog geen deal op tafel. De informateurs hebben deze week trouwens een soort andere rol. Dit keer zitten ze als toeschouwers bij de gesprekken. Rusland is aan het oefenen met tactische kernwapens. Dat zijn kernwapens die op het slagveld gebruikt kunnen worden... en dus niet een hele stad kunnen vernietigen. Volgens Rusland is die oefening nodig om militairen te trainen. En ook noemen ze het een antwoord op provocerende uitspraken van Westerse landen. Die kernwapenoefening wordt trouwens gehouden in de buurt van Oekraïne. Weer zijn er problemen in het aanmeldcentrum Ter Apel. Omdat het daar overvol is, moeten mensen veel te lang blijven in een soort noodwachtkamer in Assen, ontdekte RTV Oost. De omstandigheden die hal zijn er gewoon niet op berekend dat mensen daar zo lang moeten blijven. De kamers die zijn er niet op ingezet die zijn ontzettend gehoor, Er is weinig privacy. Ja Overmacht, zegt het COA. De organisaties zeggen dat alles beter is dan buiten slapen. In Eindhoven is weer helemaal schoon naar het grote kampioensfeest van gisteren. Ja, daarmee is de stad ook gelijk klaar voor de huldiging van PSV vanmiddag. WNL ging vanochtend al even langs in een loods in Eindhoven op zoek naar de platte car. Want het was al eventjes geleden dat die gebruikt moest worden. Het is inderdaad zes jaar geleden voordat we meer in elkaar moesten zetten. we moesten even de foto's terugkijken hoe die in elkaar moest. En in een paar dagen tijd hebben we een trailer omgebouwd tot de... Wel bekende platte kar. Hij is er helemaal klaar voor. We moeten alleen nog even de muziekinstallatie erop voor de dj en dan kunnen we gaan rijden. Ja, om vijf uur vanmiddag barst het feest los. Dan rijdt de selectie vanaf het stadion richting het Stadhuisplein... voor de officiële huldiging van het 25e Landskampioenschap. Het weer dan nog. Vanmiddag is er vooral in het noorden en het midden van het land veel zon. In het zuiden is het vanmiddag iets meer grijs... en kunnen er ook nog wat buikjes vallen daar bij een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Rainbow Radio Zandvoort ZFM Rent for Latin. Optimal V FM Ne me demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras On voudrait tous partir Retrouver le soleil qui nous manque Qui va brûler toutes nos peines Le soleil qui nous hante On revient, soleil, soleil Mais en bas, où le méchant loup vous mangera, vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à trois et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud. Retrouvez le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous en Que vient la neige et le fracas, on va pas tous mourir. Entre les braises on marchera et la nuit noire nous embrassera, on pourra tous partir. On... Ja, duidelijk. Uh, het is weer zover. 12 uur de eerste maandag van de maand. En Rainbow Radio Zandvoort... Ja, we zijn met een, met een klein ploegje. Alleen Isabel en, en ik zelf. Uh, door omstandigheden uh, zijn onze twee heren, zowel Jelmer als Ronald, uh, verhinderd. En uh, nou, we gaan het samen doen, Isabel. En dat gaat ja. het helemaal goed komen. Terwijl de luchtalarm nog op de achtergrond. Uh... Ja, precies. Kijk, als er geen luchtalarm ja. buitenaf gaat, dan maken we het zelf wel. Ja, precies. Nou, uh, ja, dat was een brede een verstoring uh, wel van een prachtig nummer uh, van POM. Soleil, Soleil. Pom is een uh, Franse zangeres. Uh, en die uh, ook duidelijk uit de kast is. Uh, dus, uh, en Soleil, Soleil. Ja, want deze week, mensen, uh, geloof het of niet. Maar het schijnt dat het gewoon mooi weer wordt. Eindelijk krijgen we de zon te zien. Dus uh, daar zijn we heel erg blij mee. Waar gaat het vandaag over? Uh, want uh, we gaan radio maken. Uh, Lesbian Visibility Day. Dat was op 26 april. Maar ja, we willen toch wel weten wat het eigenlijk wel is. Dus daar hebben we een interview met uh, redacteur Donja van Zij aan Zij. We hebben een, een interview en een oproep aan alle uh, ja, LHBTI'ers... Uh, om Pink Panel uh, in te vullen. Dat is voor een specifieke Hamermeer-omgeving uh, een, een, een enquête... Uh, over de veiligheid. En we hebben een documentaire, een interview... wat opgenomen is, het documentaire verstoten. Uh, ja, wat hebben we nog meer natuurlijk? actualiteiten? Daar gaan we nu uh, over hebben... Wat uh, Jelme heeft ook uh, een, een item. En uh, dat gaat met name over uh, dat de gemeente Amsterdam heeft besloten... om uh, uh, genderaanpassing in, in uh, de officiële documenten... zoals het paspoort en dergelijke, toch te deels of geheel te vergoeden. Maar daar gaat uh, Jelme verder uh, nog uh, uh, over hebben in zijn rubriek. Waar wij wel... Uh, over willen hebben. En dat is ook uh, de reden van het uh, interview... Met, uh, met Marjolein van het bureau discriminatie. Dat het aantal meldingen van LHBTIQ plus discriminatie in de afgelopen jaar bijna een kwart is gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek wat verschenen is, landelijk onderzoek dan, op 23 april, waar de politie en antidiscriminatiebureau en het COC Nederland aan mee hebben gewerkt. Het aantal meldingen is dus enorm gestegen... Uh, blijkt dat LHBTI's met name de zondebox zijn vaak. En uh, ja, dat, dat uh, is de uh, plicht van de regering om te zorgen... dat mensen niet gediscrimineerd worden. Um, nou ja, de, de cijfers zijn dus, dus uh, heel hoog. En dat, dat baart, uh, baart ons zorgen. En met name transgender personen worden extra gediscrimineerd. Um, ...tijdens Roze Zaterdag in Groningen gaat de voorstelling... Uh, ...ik ben wie ik ben van Aal Goud uh, in première... ...dus als je naar Groningen gaat of misschien wil je dan juist naar Groningen... Uh, ...ga daar vooral naartoe. Uh, 26 april is ook heel leuk, een mooi nieuws is dat uh, Philip Thijssen... ...een koninklijke onderscheiding heeft gekregen... ...en hij is geridder voor zijn toomloze inzet voor de LHBTI... TI plus emancipatie in Nederland. Uh, als politieke belangenbehartiger, zegt Filip, uh, zeg al 16 jaar als betaald medewerker in... voor de bescherming van de mensenrechten van LHBTI-personen. Daarvoor was hij al zeven jaar op vrijwillige basis betrokken... bij politieke belangenbehartiging van de regenbooggemeenschap. Dus we zijn uh, COC, namens COC ontzettend trots... op, uh, op het lintje dat Filip uh, heeft gekregen. Dan uh, hebben we nog een, uh, de schorsing van een non-binaire keeper. Uh, is ama-, dat is amateurkeeper Jace uh, is van de baan. De terugcommissie heeft besloten dat uh, er geen straf voor Jace uh, voor het meespelen uh, in een vrouwenteam. Uh, dus uh, Jay mag gewoon meespelen in het vrouwenteam. Ondanks dat een M in zijn, of haar, zijn haar, hun paspoort staat, zo moet ik het zeggen. Dan volgens mij gaan we nu naar het volgende uh, muziekstuk en dat is Patricio Arellano en uh, het nummer heet Corazon en Bandeja de T en dat betekent zoveel als ik geef je mijn hart op een dienblad en dan gaan we nu naar de muziek Pero no, era la de faro Pensé que tus apresa, pero eran solo restos del postre imperial Que te en mi mesa ja, Dat was uh, dus, ik geef je mijn hart op, een dienblad, Corazon de, en Bandeja de te. Als het goed is, hebben wij Donja aan de telefoon. Ja, hi. Hi. Hey Donja, welkom in de uitzending van Rainbow Radio Zandvoort. Dank je. De eerste vraag die we altijd stellen aan de mensen die we interviewen voor onze luisteraars. Wie ben jij en hoe ben je verbonden aan de LHBTI-community? Ja, uh, ik ben Donja, ik ben 29 jaar en ik ben uh, verbonden aan de community omdat ik zelf lesbisch ben. Uh, ik heb eigenlijk altijd al ergens geweten dat ik op vrouwen val en ik begon dat al op mijn 15e te onderzoeken. Uh, nadat ik voor het eerst een papieren versie van uh, zij en zij in de boekenwinkel zag liggen. Uh, ik vond het vooral heel bijzonder om allerlei verschillende queer vrouwen in het magazine te zien en daar verhalen over te lezen. Uh, ik dacht namelijk nou vroeger altijd dat lesbische vrouwen niet vrouwelijk waren. Dus dat ik daarom niet lesbisch zou kunnen zijn. Um, maar doordat ik in zij en zij lesbische vrouwen zag, zag ik hier wel vrouwelijk uitzagen. Net zoals ik, heb ik toch die erkenning kunnen vinden. Um, en ik kwam er ook door zij en zij achter welke bekende persoon er allemaal lesbisch of bi of op een andere manier niet hetero zijn. Mm -hmm. Dus ik vond uh, heel fijn om die rolmodellen te zien die open waren over hun geaardheid. Uh, Um, dit heeft mij ook geholpen om me meer begrepen en geaccepteerd te voelen. Uh, ik merk ook dat er de laatste jaren een stuk meer... ...en een stuk diverse representatie van de community in de media is... ...dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja. En uh, ik ben zelf nu, bijna 15 jaar later, super trots op dat ik lesjes ben... ...en ik ben er ook open over. Mooi. Uh, en ik heb een hele fijne relatie met mijn vriendin al twee jaar. Kijk, dat is helemaal leuk toch? Helemaal goed. Ja. Dankjewel voor dit uitgebreide voorstellen. Ja. Dus we hebben je gevraagd om, om een interview... en dan specifiek over um, 26 april, Lesbian Visibility Day. Er zijn heel veel mensen waar we, ik... Ik ben ook lesbisch en uh, al heel veel, heel veel, veel jaren... Uh, maar uh, nooit geweten dat 26 april dus Lesbian Visibility Day was... Uh, kun je de luisteraars vertellen, uh, wat is Lesbine Visibility Day en, en ja, uh, uh, waarom bestaat dat, zeg maar? Ja, uh, nou ja wat je net zei, klopt wel een beetje, dat het inderdaad nog niet zo heel bekend is in Nederland. Uh, vooral in uh, de Verenigde Staten wordt het uh, wel echt uitbundig gevierd. Uh, maar in principe wordt het over de hele wereld gevierd, 26 april, door verschillende lesbische en uh, queerorganisaties. Um, het betekent letterlijk lesbische zichtbaarheid. Ook. En uh, dat is heel belangrijk dat lesbische vrouwen zich uh, laten zien. Dat die zichtbaarheid ook weer bewustzijn uh, vergroot over de verschillende problemen waarmee uh, vrouwen die van vrouwen houden worden geconfronteerd. Um, ik heb wel een goed voorbeeld um, van, dat lesbische vrouwen nog lang niet al dezelfde rechten hebben als uh, hetero's je als je alleen maar naar Europa kijkt, dat we nog steeds niet overal kunnen trouwen. En uh, er was vorig jaar zelfs in het nieuws dat uh, in Italiaanse gemeenten niet langer twee ouders van hetzelfde geslacht uh, op een geboorteakte uh, mochten worden gezet. Hm. En uh, in sommige steden zijn zelfs met terugwerkende kracht namens van niet-biologische moeder van de geboorteakte dus van een kinderen gehaald. Ja. Dus dit is misschien wel, dit nieuws benadrukt dus ook al waarom lifting visibility Day uh, belangrijk is. Ja, ja, ja ik, ken, ik ken dat. We hebben het er in vorige um, uitzendingen ook over gehad. Mm -hmm. Over de Italiaanse wetswijziging, zeg maar. Ah, dat, okay. dus, dus het is uh, inderdaad een heel goed voorbeeld ervan. Mm -hmm. En uh, ja, wordt er in, in Nederland iets eraan gedaan eigenlijk? Wordt er echt ook iets gevierd of worden de, de uh, worden de dingen georganiseerd? Um, nou, ik hou wel altijd uh, ja, de agenda in de gaten, zeg maar, uh, om te kijken wat er over wordt georganiseerd. Ja. Yeah. Maar het is niet heel veel. En zeker dit jaar uh, werd veel ook nog, uh, Lesbian Festival Day, op dezelfde dag als uh, Koningsnacht. ja. Oh, yeah. Dus ik denk dat dat ook niet meehielp, want dan had je bijvoorbeeld wel uh, women-only parties, maar dan voor Koningsnacht. Ja. Yeah. Uh, er komen ook wel een hoop pride aan, uh, die al in mei beginnen, voor ja. zover ik weet, zijn niet heel veel georganiseerd. Dat is wel jammer. Nee, ja, dat is zeker jammer. Ja, ik kan me voorstellen dat, uh, dat hierbij roepen we gewoon uh, vrouwen op die iets willen organiseren om dat dan uh, misschien juist op, uh, op Women uh, Visibility Day te doen. Maar het valt dus elk, elk jaar, uh, uh, uh, sinds we dus een koning hebben die 27 april jaar heeft <laughs> valt elk jaar natuurlijk 26 april de dag voor, uh, voor ja dat is dus koningsnacht dan hè? zoals dat heet. Ja precies, ja. ja. ja. Wat ja, ja. ik wel veel zag was dat mensen uh, op Instagram... Uh, of queerorganisaties op Instagram laten zien uh, dat, het, dat het er is. Op socials sowieso. Ja, ja, ja, ja precies. Ja, ja, ja oké. Okay, ja. En uh, vorig jaar stond er wel een, een artikel over Lesbian Visibility Day... in de zij en zij, maar dit jaar heb ik dat niet gezien. Heb je, heb je, weet je waarom? Of is dat toeval? Um, ik denk dat het misschien zou kunnen doordat het... Uh, nu in de vorm was van een persoonlijk verhaal... en ook een dag van tevoren heb gepubliceerd uh, yeah. uh, dus ja het was een artikel met persoonlijk verhaal van een lezer die juist eigenlijk banger wordt om zichtbaar te zijn door de verharding in de samenleving mm -hmm. en um, verder is bij zijn zijn natuurlijk wel elke lesbisch dag uh, les het zichtbaarheid yeah. Ja. Uh, omdat je veel uh, persoonlijke verhalen over, ook over uh, rolmodellen en eigenlijk alles wat met queer vrouwen te maken heeft uh, kunt lezen ja yeah. Snap ik, oké. Okay. En, en zijn de plannen voor volgend jaar om, om, om, om de extra aandacht aan te of een oproep te doen misschien uh, bij zij en zij? Uh, nou, dat hebben we nog niet echt uh, we hebben nog niet echt een plan, maar dat uh, lijkt me wel een goed idee om dat inderdaad te doen. We hebben ook wel eens uh, bekende mensen, bekende lesbische vrouwen om uh, gevraagd om een stukje te vertellen over ja. zijn zij ervaren. Een paar jaar geleden gedaan hebben bijvoorbeeld ook uh, Anna van Viet van uh, Anne Plus uh, gevraagd. Oh ja, ja. Voor... Dus, uh, misschien zouden we er ook iets weer kunnen doen, een soort oproep uh, om gewoon uh, ja, ervaringen te delen. Dus, uh... Ja, dat zou wel leuk zijn. In ieder geval om daar inderdaad wat aandacht aan te besteden. Dat uh, is toch altijd goed, hè? Zeker, ja. ja. En... En... <laughs> heb jij nog iets toe te voegen aan dit interview? Uh, nee, behalve natuurlijk. Uh, lees Zij en een schetsje in van onze wekelijkse nieuwsbrief. Dan uh, ontvang je elke weekend een overzicht van de artikelen van die week, waarin zichtbaarheid, emancipatie en herkenning altijd centraal staat. Ja, ja en, en, en, en, en, en Zij ja, Zij is echt een blad voor vrouwen. Uh, ja, dus, LBTQ ja. plus vrouwen. Ja, ja. precies. Ja, ja, helemaal goed. Ja, ja. Mm -hmm. nou. Nou, dat, uh, ik, ik, ben zelf, ik heb zelf ook een abonnement al heel lang. Dus uh, ik, ik heb een tijdje, uh, toen het digitaal werd, uh, had ik zoiets van, ja, ik weet het niet, maar ben toch weer lid geworden. <laughs> toch weer een abonnement Ja, geworden. ja, ja. Daar zijn we blij mee. Nou, ja. mooi. En jij ja, ja, had ja, een verzoeknummer. Ja, klopt. Vertel, vertel. Ik ga het nummer uh, She's On My Mind aanvragen. Ja. ja. Van uh, Roni. Zij is ook lid van de band Die XX. Ja. Uh, mijn favoriete band. Ah, oké. Okay. En uh, zij is een paar jaar geleden uit de tas gekomen. En ze heeft haar eigen al af uitgebracht. Uh, en haar nummers gaan uh, nu ook vaak over vrouwenliefde. Dus uh, dat lijkt me wel heel toepasselijk om uh, aan te vragen. Ja, absoluut. Nou, dan gaan we lekker uh, luisteren naar Romy met She's on my mind. En dankjewel voor dit interview. Jullie ook. En door. tot de volgende keer. Is goed. Oké, okay, dag. Dag. Of every day Dat was dus Romy met She's on my mind als verzoeknummer van Donja van Zij aan Zij. Als het goed is, is nu aan de beurt uh, Tunes of Colors en hebben we Ingrid Prins aan de telefoon. Dat klopt, dag Anja. Hey Ingrid, hoe is het met je? Ja, goed. Ja, mooi zo. Aan het werk. Ik ben druk aan het werk, ja. Dus het is jammer. Ik heb niks van jullie uitzending verder meegekregen vandaag. Nee, nee. Nou ja, dat is inderdaad jammer. En het is ook heel lastig om terug te luisteren. Maar het wordt wel opnieuw uitgezonden over 14 dagen. Dus misschien uh, dus heb je dan tijd. Ik ga het proberen. Ja. Oké. Okay. Nou, Ingrid, we hebben jou gevraagd of jij een, een, een muzieknummer hebt waar je een verhaal bij hebt. Uh, het hoeft niet per se een heel persoonlijk verhaal te zijn of, of um, over liefde te gaan of wat dan ook, maar een verhaal over het nummer. En uh, nou ja, uh, vertel maar, welk nummer had jij in gedachten en, en wat is het verhaal daarbij? Nou, waar ik meteen aan dacht was het nummer Dance Little Sister van Terrace Trent Darby. Hij is in 1987 uh, heel succesvol geweest. DJ's waren heel lovend over hem en zeiden dat, er, dat hij net zo groot zou worden als Madonna toen al was. Uh, ik vind dat hij mooie nummers heeft gemaakt, dat, dat hij goed kan zingen uh, en... en hij heeft veel hits gehad, maar hij is zeker nooit zo groot geworden als Madonna. Maar het is wel een artiest waar ik nog geregeld aan denk. Als ik zijn muziek hoor, vind ik het nog steeds erg leuk. En hij brengt nog steeds platen uit. Uh, eind deze maand komt er een nieuw album van hem uit, bijvoorbeeld. Oké, okay. ja, goeie. Dan gaan we opzoeken. <laughs> en ik heb begrepen dat hij ook zijn, um, zijn naam uh, veranderd heeft, hè? Ja, ik weet niet precies wat zijn nieuwe naam is. En ik weet Sananda. Ook niet. Ja, ik weet Sananda. je hoe je het uitspreekt? Ik niet. Ik heb het wel opgezocht van wat is de reden... en ik vond als reden meer een nieuwe identiteit aan willen nemen. Want het klonk voor mij als hoort het bij een religieuze stroming of zoiets. Maar dat ja, ja. heb ik niet terug kunnen vinden. Nee, ik ook niet. Want ik ben hem ook gaan opzoeken natuurlijk toen je dat vertelde. En nou inderdaad, het is Sananda Maitreya... En uh, hij heet eigenlijk, zijn, zijn originele naam is Terren Trent, en niet Darby. Maar um, nou, hij heet dus wel Terren Trent, zijn voornaam, zeg maar zijn doopnaam. Oké. Okay. Uh, ja, uh, uh, maar uh, met een andere achternaam. En, uh, en hij heet nu Sananda Maitreya, en dat is dan zijn artiestenaam. Ik vind het lastiger om te onthouden. Dus... Ja, ja, ik oh, ook. Ja. Weet ik niet. Of dat een goed idee is, denk ik ook niet, eerlijk gezegd. Maar um, nou ja, goed, ik ben benieuwd naar, naar zijn nieuwe album. En uh, ja, uh, uh, het is hartstikke leuk dat je dat nummer... Ik ken dat nummer ook nog. Ik vind hem inderdaad erg goed. Je had inderdaad een aantal goede nummers van hem. Uh, het is in die volgens tijd. mij een, een mix altijd van funk en soul. Ja. En aan de ene kant, als ik het luister, denk ik... het is wel heel erg populair en gladjes, maar tegelijkertijd is het echt rete goed vind ik. Ja, het is, het is ook heel goed. Ja, en ja, populair is juist goed hè, in de muziek, want dan, dan maak je het, toch? Ja, ja, <laughs> ja, maar dat is vaak ook wel minder interessante muziek. En ik vind het van hem wel altijd interessant ja, ja. Ja, ja. Nou, super. dankjewel voor het aanvraag van dit nummer. Wij gaan ja, dus Derby. Te... Uh, Oftewel Sananda Maitreya uh, met Little Sister draaien voor jou. En um, tot ziens weer bij de ja, Regenboogborrel. Ja, dankjewel. Oké, okay, dankjewel, kijk. hè. Doei. Dag. Get up, buddy, in rocket chair, grandma! Of rather, would you care to dance, grandmother? Do do. I'm uh -huh. Cut the tension, ain't no use in us acting like this ain't right. I need your body, you're heavy on me. I'm always falling back to your gravity. So long. I found you right here in your Gave it my best, but this halo don't fit. If I had to spend forever in heaven without it, you, might as well be hell. My virgin. Van Chris Hausman met uh, Guilty sin. sin. Prachtig nummer ook weer. Goed, uh, goed uitgekozen. En als het goed is, hebben wij nu, en het zou natuurlijk uh, Rainbow Radio uh, Sandvoort niet zijn, als we niet Kenneth Bos aan de telefoon hadden om over het Songfestival te praten. Kenneth, hebben we jou Zeker. aan de telefoon? Zeker weten. Kan je me goed horen? Want ik zit hier in Malmeum. Andere... Ja, ik kan je heel goed horen. <gallend> <maar> Hey, ik hoop de luisteraars ook, maar dat zal wel. En anders moeten ze de radio iets harder zetten. Ja, precies. <laughs> nou, Kenneth, voor de luisteraars. Wie ben jij, wat doe je in het dagelijks leven? En op welke manier ben jij verbonden met de regenboogcommunity? Ja, ik ben Kenneth Bos. Ik ben op het moment eigenlijk een beetje aan het freelancen uh, in de tv-wereld. Daar werk ik al heel lang en ik, uh, ja, ik ben gay of queer. Nou, ik heb seks met mannen voor de lol. Zakken, ja. Ja. <laughs> <laughs> Mooi zo. Heel goed. En um, nou ja, Inmiddels is het een jaarlijkse traditie. Zoals ik al zei, Rainbow Radio zou niet Rainbow Radio zijn... als het niet over het Songfestival hadden in mei. Uh, uh, we willen natuurlijk over het Songfestival uh, praten. En ja, je vertelde zelf al dat je in Malmö zit... Dus, uh, en waarom ben je daar dan? Omdat de toekomst gewoon hier is. <laughs> dat is een goede reden, hè? Ja, dat is een goede reden. Ja, en, ja, ja. Dat hoef je en, niet aan hoor. Nee, maar nee, wel is het maar. Maar we zijn hier omdat we ja, ik ga naar de en de halve finale en de finale. Ja. En, en, en elke en, avond feesten. Ja, en, en de uh, wanneer is de halve finale? De eerste is dinsdag, daar zit uh, Nederland niet in. Uh, Nederland uh, is aanstaande londerdag. donderdag de uh, negende. Negende, uh, oké, okay, op hemelvaart. Ja, ja. ja okay. op hemelvaart, ja. <laughs> En de finale is uh, zaterdag uh, 11. Hè. Ja, ja, is dus 11 dus echt wel, oh, deze, het gebeurt deze week allemaal. Het is echt nu, ja. Ja, ja, zo. En is het gezellig in Malmö? Het is supergezellig, maar het is wel... Er is wat uh, meer security dan normaal, vanwege... Okay. Uh, de spanningen rond Israël, de deelname van Israël ja. en de spanningen rond de stuttgart beweging Maar goed, de, de, het voordeel dan weer van, is dat het allemaal hele aardige mensen zijn, die security. Mm, uh, dat, dat en is, dat en je, is... je voelt je extra veilig als je helemaal binnen bent. Ja, ja. Dat, is dat, ja. dat is mooi. Ja, ja. En uh, nou ja, je zei het al: elke dag feesten, dus. We hebben gisteren, dat is nu al het punt. ik heb gisteren samen met Joost Klein op een podium uh, Europapa gaan dansen en springen. <laughs> Wat dus, leuk. Uh, ja. ja. Nou, en, en, en nou ja, je post elke dag op Facebook um, uh, nieuwe instellingen. Um, ja, dat om... is eigenlijk, ik noem dat de Song of the Day, en dat is een traditie die ontstaan is. En uh, ik stel alle deelnemers van het jaar voor, en dan mag, mogen al mijn Facebook-vrienden mogen stemmen. Ja. Uh, en, en uiteindelijk wordt, komt er dan één winnaar uit, zeg maar. Oké, okay. en, en hoe zit het dan met dat? Want dus, je gebruikt een puntensysteem, begrijp ik? Ja, dat is ook een beetje uh, grap geworden, maar uh, uh, het is inderdaad zo dat uh, iedereen kan gewoon stemmen, gewoon op de traditionele zongfits van manier. Dus uh, uh, 0, 1, 2 tot en met 8 en ja. 10 en 12 punten. Ja. Um, en ik denk sommige mensen deden dan 9 punten. Sorry, wat zeg je? Uh, ik geloof dat we je kwijt zijn. Ik hoor je niet meer. Is de verbinding verbroken? Oh, dat kan gebeuren hè, met, uh, als je in Malmö zit. Ik, um, nou ja, goed. Uh, de, de, de, ik begrijp van uh, wat Kenneth aangaf. Dat de uh, ja, verbinding is inderdaad verbroken, hoor ik nu. Uh, een puntensysteem en uh, dan kunnen andere mensen. Er wordt de Song of the Day dus op, uh, op Facebook gezet. En dan uh, kunnen mensen daar ook weer op. Uh, op reageren. Ik geloof dat we weer connectie krijgen... met uh, Kenneth. Hebben we weer connectie? Of nog niet? Ja? We hebben nog geen connectie. Uh, ja, de, de Nederlandse instending... dat uh, vertelde Kenneth dus al... dat is Joost Klein... en hij heeft dus met, uh, met dat lied van, uh, van Joost... Uh, op het podium gestaan gisteravond samen met Joost zelf uh, gedanst op, uh, op zijn inzending. En ik zou toch echt heel graag van Kenneth willen weten... Uh, wat hij denkt, wat zijn mening is over dat nummer. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb het idee dat de techniek ons uh, laat, uh, het laat afweten. Dat, uh... Ja, ben je er weer? Ja, sorry, er ja. ging toch iets mis in Malmö. Ja, uh, ja, ja, er ging inderdaad iets mis. Nou, gelukkig is het weer gelukt. En je vertelde ja, je dus dat je heerlijk uh, gedanst hebt op het nummer van, uh, ja, van Joost. Dat, dat werd zo vaak gefilmd dat het inmiddels gedeeld is op alle media outlets die er zijn. Oh, van kijk van eens Berichten van Telegraaf, van nu van uh, parol. <laughs> oké, okay, oké. Okay. En uh, Jij was aan het vertellen ook over dat puntensysteem? Ja, dat geldt je... dus niks voor. Dat is meer een soort grap, ja. uh, waarin ik mensen kan corrigeren. Uh, <laughs> maar inmiddels zijn mijn vrienden ook fan geworden van het puntensysteem, dus die bedanken dan ook het puntensysteem. Uh. Uh, uh, en uiteindelijk... Wat ik doe is, ik tel alle punten die gekregen zijn, uh, vergeven zijn. Aan een nummer tel ik bij elkaar op en dat deel ik door de hoeveelheid stemmers. En dan is er en degene met het hoogste gemiddelde winst. Ja, uh. ja, dat is... Uh, je ja, kan sorry. er maar druk mee zijn. Ja, je kan er maar druk mee zijn. Ja. Je hebt in ieder geval wat te doen. Ja. Ja. Uh, nou ja, Nederlandse instelling, dus uh, Europapa uh, van Joost Klein. Uh, uh, uh, wat vind jij ervan? Ja, ik, de eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik... Oh ja, het is niet allemaal mijn muziek, nee. maar ik ben 100% om. ik vind het zo leuk. het is ook, je merkt het ook hier zodra je het opzet in de club waar dan ook. alle iedereen gaat mee. of je nou uit Albanië komt of uit Azerbeidzjan of uit Noorwegen. Of, okay. iedereen zingt het ook mee, fonetisch. Yeah. en het, het thema van toen, is valt nu al voor tweede jaar uh, United by Music. maar nou, dat doet hij echt met dit nummer. ja, wat leuk, hè? mooi. ja, ja dus yeah. het is zo en wat ik dan fijn vind, het is, het is een feestje, het is gekkigheid, het is, maar er zit ook echt wel een soort diepere boodschap in, namelijk, en dat is eigenlijk best belangrijk in deze tijd, het verenigen van Europa, terwijl het politiek natuurlijk steeds meer uit elkaar drijven eigenlijk, ja. mogen we ook echt best trots zijn dat we in Europa wonen en de vrijheid hebben en... We zijn gewoon eigenlijk een mooi continent. En dat mogen we best vieren. En dat doet hij. Ja. Dat vind ik eigenlijk heel fijn. Ja, ja mooi. Ja, ja. Hij, hij zingt echt over Europa. En over. Uh, ja, hij, hij noemt ook de landen. Uh, hè, ja de, en het is allemaal een soort van grappend. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling. Uh, nou ja, en Maar dat verhaal is natuurlijk bekend. Dat hij ja. uh, door, zijn, door zijn vader heel erg geleerd heeft. Ja. Uh, open te denken. En dat doet hij ook echt. Het is een hele leuke jongen. Merkte Christo weer. Mooi zo. En, en, en uh, Denk je dat we een kans maken? Nou, ik denk... Kijk, het, uh, die finale halen we zeker. Daar is echt geen twijfel over mogelijk. Maar in die finale stemt natuurlijk ook de vakjury. Ja. En ik kan me voorstellen dat die toch gaan voor wat meer uh, betere ja. nummers, zeg maar. Zoals ja. Frankrijk. En, en er zitten een aantal nummers voor die België, wat ik ook prachtig vind. Ja. Um, dus ik denk dat we net niet winnen. Maar alles kan, dat is het leuke van dit jaar, het is een vrij open competitie. Ja. Vorig jaar wist iedereen maanden van tevoren Lorraine gaat winnen, nu het kan het alle kanten nog op. Okay, okay. Wat er op de avond zelf gaat gebeuren. En wat is jouw favoriet? Ja, het is, ja, het is heel erg, maar het is echt toch Joost. Ja, toch. Erg, <laughs> ja, ja. Nou ja. mooi, ja. ja. Nou, uh, Eén één keer, één keer in het jaar word ik echt chauvinistisch. Nou, vorig jaar kon dat niet met die inzending, die was afschuwelijk. En nu kan het, dus daar ga ik er ook voor. Ja, precies. Nou, dus Joost gaat winnen volgens jou, hè? zeg maar. Nou, ik hoop het. Wel. Ik, denk het. het. ik heb al, ik heb al uh, een reis gevoegd naar zaken Dus ik ga ervan uit dat Kroatië gaat winnen. Oké, okay, je, hebt, je hebt dus wel inderdaad in je hoofd... dat uh, waarschijnlijk Kroatië gaat winnen. Oké, okay. ja, nou, we ja. gaan het zien. Ik ben benieuwd. Ja. We gaan wel ja, luisteren naar, naar Joost... Um, ja, uh, naar Joost Klein. Naar Europapa. En uh, die hebben we geprogrammeerd staan. En... Um, Isabel gaat hem nu aanzetten. Dus dat is onze inzending voor het Songfestival. En uh, ja, we hopen dat dan. hij gaat winnen. Ik hoop het ook. Dankjewel voor het interview, Kenneth. Tot volgend jaar, hè? Tot volgend jaar. Doei. <laughs> Doei.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 En dat was dus uh, Joost Klein, de inzending van Nederland voor het Oilfusie Songfestival met Europapa. En uh, zoals Kenneth aangaf, uh, hij wordt veel gedraaid in clubs en het is echt een lekker dansnummer. Uh, uh, Kenneth verwacht niet dat hij gaat winnen, maar hij zegt uh, hij, ma hij, maakt wel, hij komt zeker in de finale. Dus nou, laten we het zien. Ja, en uh, dan zijn we alweer zover dat we uh, het eerste uur zo'n beetje gaan afronden. Uh, wat gaan we krijgen straks? Uh, we hebben een interview dus uh, met Marjolein van Haaf van het uh, discriminatiebureau uh, over Pink Panel. Uh, we gaan het hebben over nieuws uit de sportwereld. Wereld. We gaan uh, Claire Slingeland uh, te gast... Over, uh, wel opgenomen interview met Ronald... over haar uh, documentaire verstoten. En uh, we hebben natuurlijk... Jan Journaal in kleur niet te vergeten. En ja, dat, uh, dat is zo'n beetje waar we, het, uh, waar we het over gaan hebben. We hebben ook uh, een aardige hoeveelheid actualiteiten. En natuurlijk gaan we... Uh, muziek draaien, en we gaan nu ook muziek draaien, en we gaan uh, uh, een nummer Hold on to Now van Kylie Minogue draaien, wake out the no way out stars keep on trying to shine. was The Cure met Boys Don't Cry en hebben we nog een muzieknummer hier achteraan en daarna is het nieuws en uh, reclame uh, en dan gaan we weer naar het tweede uur en we gaan nu draaien Blur Boys and Girls